Het is 1 uur, Jeroen aan met het NOS-journaal. De opstandelingen in Libië richten zich na de verovering van Tripoli nu op Sirte, de geboorteplaats van Gaddafi. Een van de militaire leiders zegt dat er onderhandelingen gaande zijn met de lokale leiders van het laatste bolwerk van Gaddafi's aanhangers. De Nationale Overgangsraad hoopt dat de strijd er snel gestaakt kan worden. Op een persconferentie zei een van de leiders van de raad dat Libië een nieuwe fase is ingegaan. De leden van de raad proberen zo snel mogelijk naar Tripoli te gaan om veranderingen in gang te zetten. Er komt een nationale veiligheidsraad die voor rust moet zorgen en er zullen verkiezingen worden voorbereid. Ondertussen is nog steeds onduidelijk waar Gaddafi is. De opstandelingen hebben zijn hoofdkwartier in Tripoli in handen en hebben zijn wapendepots geplunderd. Volgens persbureau EP ligt er nog een enorm arsenaal aan wapens in Tripoli waarvan niet duidelijk is wie dat in handen heeft. De opstandelingen of het leger van Gaddafi.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 Het weer overwegen bewolkt en af en toe valt er een bui het koelt af naar een graad of 16. In de loop van de dag in het westen zon, in het oosten kans op een onweersbui. En het wordt 20 tot 25 graden. Tot zover het NOS Journaal. En dan ANWB Verkeersinformatie met één melding op de A27 Gorkum richting Utrecht. Bij het knooppunt Rijnsweert is de verbindingsweg dicht door wegwerkzaamheden. Dit was de Verkeersinformatie. Dit is Radio 1, NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Frank Dumas. Welkom terug bij de NCRV. Ontwikkelingen in Tripoli volgen elkaar snel op. Het regime van het kolonel Gaddafi heeft 42 jaar stand gehouden. Maar het lijkt nu verslagen. En daarmee is definitief een einde gekomen aan het Libië... zoals we het de afgelopen decennia hebben gekend... In Kaaseluna wil ik het dit uur met u hebben over Libië. Bent u wel eens in Libië geweest? En hoe was dat? Of heeft u het reizende circus van Gaddafi... met zijn Bedouinententen wel eens zien staan? Bijvoorbeeld in New York of in Parijs? En hoe beleeft u de laatste stuiptrekkingen van Gaddafi en zijn aanhangers? Laat het ons weten. Praat mee. 0800-1121. Dat is het gratis telefoonnummer van Kaaseluna. 0800-1121. Stuur een e-mail. Kan ook. Kaaseluna.ncv.nl. U kunt op onze Facebook-pagina, facebook.com. Uw eh, eigen gemaakte foto's van Libië kwijt. En zit er een kan: hashtag of hashtag Dumos. Tripoli en Libië, daar gaan we het over hebben in dit uur van Cazaluna. De heer De Vries, goedenavond. Ja, dag meneer Dumos. Ik heb nog even nagedacht. Maar ik vind toch dat het eigenlijk op een of andere manier een betere naam is om mezelf even aan u voor te stellen. Mijn naam is Jan Stappenbelt. Ik heb 45 jaar lang bij de Telegraaf gewerkt. En heb uh, inderdaad in 1986... Uh, nadat er een aanval was geweest op een, uh, een discotheek in Berlijn... Yeah. Uh, ben ik daarna ben ik, uh, afgeschoten naar uh, Tripoli... omdat men daar iets zou verwachten als zijn dat het Amerika daarop zou reageren. Nou, daar is dus inderdaad in die periode er toch euh, op dat moment zijn er dingen gebeurd. En uh, dat was eigenlijk een kleine oorlog. Maar u was daar in opdracht van wie? Ik, van de Telegraaf, waar de ik de de dus raar? voor werkte. En daar heb ik 45 jaar voor gewerkt. Uh -huh. Dus ik moest daar mijn werk doen. En werd geconfronteerd uh, toen ik daar naartoe werd ge geschoten via uh, Malta... waar ik een visum moest halen <tus> omdat het niet in Nederland of in België kon. Uh, ben ik dus in Tripoli aangekomen. Aha. Dat was in 86. 86, ja. Uh, de Amerikanen bombardeerden toen. Uh, uh, met name de, het verblijf van uh, Gaddafi, daar ging het toen om. Nou, het, ja, het ging natuurlijk uiteraard om uh, um de compound van Gaddafi. En het ging natuurlijk om datgene wat, die dus, wat er was gebeurd in Berlijn. Dus het was eigenlijk duidelijk, was dat in Amerika als zodanig samengevat dat dat dus daar moest worden, op, op worden ingegrepen. En daar, is toen, daar zijn dus wat oorlogsacties geweest in die periode. Maar ik ben daardoor, ik ben dus daar naartoe gegaan om. Datgene wat daar zou gebeuren, om dat te, te volgen en te bekijken hoe dat zou gebeuren. Mm -hmm. En uh, dat is ook eigenlijk gebeurd vanaf het moment dat ik daar ben aangekomen. Uh, naar allerlei omzwervingen. En daar heb ik natuurlijk uh, toch wel een, uh, voor mijn gevoel een kleine oorlog meegemaakt in die periode. Blijft de vraag waarom uh, de Telegraaf blijkbaar wist dat de Amerikanen iets van plan waren? Want u, uh, het ging om de gebeurtenissen in Berlijn. Wat was dat precies? Wat was wat de, nou, de aanleiding was, voor die wraakactie? Er was heel duidelijk aangegeven vanuit Amerika dat daar dus uh, zij op, op zou worden gedaan vanwege het feit wat er was gebeurd. Dus er was duidelijk vanuit Amerika aangegeven dat zij dat niet zou pikken... en dat daar dus een reactie op zou komen. Maar wanneer en hoe uh, en op welke manier, dat was natuurlijk niet duidelijk. Jawel, dat is wel duidelijk geweest, want ik moet ook zeggen dat er... Uh, ik geloof drie of vier vliegtuigen vanuit Malta met journalisten... Zijn afgevlogen naar Tripoli. Ja. Om dus uh, duidelijk datgene te kunnen waarnemen. wat er dus zou gebeuren. en wat de Amerikanen zouden laten gebeuren. En dat was heel verpand. Dat was twee dagen. twee dagen voordat het zou gebeuren. Zijn, was eigenlijk al ergens bekend. of ergens was het bekend. dat Amerika daar op een gegeven moment. Uh, revanche op zou nemen. En uh, vanwege dat feit ook dat er zo ontzettend veel journalisten. vanuit de rest van de wereld. naar Tripoli waren afgevlogen. onder ik ook. Ja, oké, okay, goed. Het ging om een bom in een discotheek. Dat was de aanleiding tot het geheel. Ja, ja. ja. Bent, bent u toen op... Wat, u bent in uh, Tripoli geweest, maar ook op de compound van Gaddafi uiteindelijk. Ja, ik, ik ben uiteraard in, in, in een hotel terechtgekomen waar dus in El Kabir, zo heette het hotel, uh, daar werd de uh, volledige nationale pers werd daar dus uh, ingekwartierd. Zodat het duidelijk uh, op een gegeven moment uh, was er ook een goede controle over op de internationale pers... Uh, met kamers waar toch ook uh, achter uh, de spiegels. Uh, ook uh, op een gegeven moment camera's uh, waren ontdekt. Dus uh, het was eigenlijk een, een hotel van. Uh, nou ja, zeg niet te veel, ga op het balkon staan, anders hoort iedereen het. Ja. En uh, na twee dagen is er inderdaad uh, op uh, pakweg. dat was heel apart. Ik zat op een afdeling waar uiteraard EP zat UPI en UPI. Toen werd er twee minuten voordat er iets gebeurde... werd er geroepen van uh, de bommen vallen nu, maar er viel dus niks. Maar ja. twee minuten later vielen de bommen wel. En, uh, uh, uh, niet in het hotel, want men wist, en men wist ook uiteraard... dat uh, al die journalisten in het hotel zaten. Uh, maar voor de rest werd er dus gewoon uh, in Tripoli... maar ook in andere steden in, uh, uh, in het land... werden er dus op een gegeven moment bombardementen uitgevoerd. Ja, ja. Hoe was die compound? Want wat heeft u daarvan gezien? Ja, nou, de compound... Er zijn even twee verhalen. Het eerste verhaal is dat uh, het, het, het verhaal, en dat zijn de verhalen om de verhalen heen, dat wij een dag later werden wij dus, uh, was er een, een, een, een, uh, iemand die dus de pers deed voor het hele gebeuren. I iedereen vertelde dat, of tenminste een kleine groep vertelde, dat ze mee mochten naar een bepaald uh, gebeuren om daar uh, ook verslag van te doen. En uh, toen werd ik daarin gemengd en ik heb me daar ook weer aan uh, gemeld. Mm -hmm. ...zijn we in de avond, terwijl alles donker was in de stad... ...zijn we naar een, een ziekenhuis gebracht. En in het ziekenhuis, wat mij bevreemde werkte, dus veel... Oost-Duitse doktoren en, en, en, en uh, dames die, daar, die ook uit hetzelfde land vandaan kwamen en die moesten allemaal in zo'n pak. En ik had een uh, correspondent bij me van uh, de Daily Mail, ook een, een fotograaf. En we werden met z'n tweeën meegenomen nadat we dus uh, ook zo'n operatiepak aan hadden. En werd er werd een deur neergezet <coughs> die op dat moment openging. En we werden voor je geduwd en toen werd er achter ons geroepen make your picture now. En toen bleek dus dat er in die uh, operatiekamer een, een man lag met uh, een heleboel vervelende dingen. Uh, de doktoren stonden achter de tafel, nu niet voor... zodat je dus alles kon zien wat er gebeurde. had er ook een hand af en die lag op een panel... en daar onder een, een emmer waar dus het bloed in droop. En dat waren momenten die natuurlijk niet echt leuk waren. Maar waarom moest dat gefotografeerd worden? Nou, nee, wij moesten dat fotograferen. Ja, waarom? Ja, omdat men vond dat dat nodig was. Dat, was. dat waren de gruwelen die aangedaan waren door de Amerikanen? Dat wilden ze laten zien? Nou, daar ging het dus om. ja. Men wilde laten zien wat er gebeurd was, terwijl dus nog steeds de vraag reist van of het überhaupt is gebeurd daardoor. En dat is dus gewoon iets, dat wordt, wordt je opgedrongen en je wordt in een operatiekamer neergezet en je denkt nou, euh, je, weet niet wat je, je weet in de eerste instantie natuurlijk niet wat je te zien krijgt. Ja. Maar als je dan ziet wat daar gebeurt, dan, dan ja, moet ik zeggen, dan word je er toch niet echt lekker van. Ja. Ja, want je ziet iets wat natuurlijk heel vervelend is. En uh, ja, het moment daarna dat de duren weer dichtgingen... en wij we weer naar buiten werden getrokken... was het zogenaamde moment wat zij belangrijk vonden om het te fotograferen. Ja, ja. maar die compound even. Want na het ziekenhuis, in, in diezelfde nacht... zijn jullie uh, doorgebracht, verder gebracht naar die compound van uh, Gaddafi? Nee, nee, nee, toen zijn we eerst naar het hotel gebracht. En de volgende ochtend zijn wij dus met een uh, wat grotere bus met uh, journalisten zijn we naar de compound uh, gereden uh, die uh, ja dat, dat moet ik even ik ben er natuurlijk natuurlijk een, uh, dit, uh, dit jaar zeker niet geweest maar daar waren dus uh, uh, tanks die waren dus eigenlijk in wezen voor twee derde ingegraven in, in uh, uh, ja ik moet zeggen in in in, in, in, ja, in in de grond waardoor alleen op een gegeven moment een geschutskoepel kon dus bewijzen spreken over de straat heen schieten en ze waren voor twee derde waar ze afgedekt. Ja. en dat was rondom de compound dus volledig pakweg wat ik gezien heb meerdere uh, vanwege het feit dat komende mensen die kant op van de compound dan kunnen we daar uh, op een laag niveau op schieten. Nou en toen in de compound zelf, uh, ik heb daar nog toen wat foto's gemaakt. Er was een heel groot, uh, een grote schuur en ik kon dus boven dat, dat, dat gebeuren uit van de vensters kon je zien. Dat we langs een schuur reden waar uh, ik denk dat er alleen maar hele mooie dure uh, sportauto's stonden van de meest bekende merken. Ja. Daar reden we langs en toen kwamen we dus midden uh, op het terrein. Had je aan de linkerkant had je dus uh, het, uh, de tent van Gaddafi. Uh, de rechterkant een heel nieuw gebouw... ...waar onder meer daarna... na het gebeuren met de Amerikanen... ...dus die, die, die, die hand met dat vliegtuig is, uh, is neergezet... ...dat was er toen nog niet... ...en uh, toen werden we geconfronteerd met de, de, de, de vrouw van uh, de heer Gaddafi... ...die uh, in alle talen aan de pers daar de plekken vertelde... ...dat er een kind van haar was omgekomen... ...met nog twee kleine kinderen erbij... ...waarschijnlijk de jongens die ik uh, nu de afgelopen week heb gezien om uh, ja, God, de hele wereld te vertellen wat er wel voor ergens was gebeurd in, uh, in Tripoli. Ja, ja, goed. Nou ja, het lijkt voorbij. Uh, Gaddafi zelf is nog onvindbaar voorlopig. Mocht er daar een nieuwe ontwikkelingen over zijn... dan hoort u dat uiteraard op deze zender Radio 1. Jan Stappenberg, hè, dat was de naam. Nee, Stappenbelt, sorry. Stappenbelt. Hartelijk dank voor, uh, hartelijk dank voor dit verhaal. Oké, okay, graag gedaan. En een prettige nacht. Toch. Dank je wel. Een prettige avond voor u. Dag, dag. Dag. dag. Mevrouw goede nacht. Ja, goedenavond. U mag het zeggen. Ja, ik, uh, ik heb ook uh, een opmerking. Ik ben nooit in Libië geweest. Maar ik ken persoonlijk iemand die daar geweest is. En ik wil de naam van die persoon niet noemen. Die heeft bij het bedrijf BAM gewerkt. Het bouwbedrijf? Een bouwbedrijf. Ik heb vandaag in de krant gelezen dat BAM voorlopig zijn werkzaamheden daar gestaakt heeft. Uh, deze persoon heeft voor BAM... Uh, de tunnels en bunkers voor Gaddafi daar gebouwd. En welke dat tunnels is... waren dat voor Gaddafi? Ja, die, die, die bunkers. Die... Maar de tunnels in zijn compound, waar die nu zijn zou zijn of zou zijn, geweest zou zijn, in ieder geval. Ja, dat is door een Nederlands bedrijf gemaakt. De bouwtekeningen daarvoor zijn ook hier in Nederland ontworpen. Die bouwtekeningen liggen nog ergens. U denkt dat, via dat is... de kennis die bij voor Bam werkt, dat de tekening van de tunnels van gezet gezeten, heeft, gewoon in een Nederlandse la liggen, ergens? Ja, die liggen dus ergens. Dat is bekend hier in Nederland. Dat is een maand of twee, zes weken, nou twee, twee maanden geleden, ook bij Pauw en Witte verteld dat dat bekend is. Ah. Oh. En ik begrijp dus niet dat, dat die man onvindbaar is. Want. Er is precies bekend hoe dat er allemaal uitziet. U bedoelt Kadhafi en niet, niet uw kennis, want die kennis is, is bereikbaar? Vindbaar? Oh, ja, die is vindbaar, maar die, dat wil ik dus niet vertellen. Maar het bouwbedrijf Bam werkt nog steeds in Libië. Ja, ja. En die hebben dat gebouwd. Goh, nou ja, u zegt, het is bij Paul maar ik wist dat niet. Ik vind het heel opmerkelijk ja. in ieder geval dat een Nederlands bedrijf dat aangelegd heeft. Ja, dat, ja, is, het toch... dat is door een Nederlands bedrijf aangelegd. Die hebben die tunnels gebouwd en, en die, uh, die bunkers daar. Nou, ik nou, mag ja. hopen, hopen dat ze een paar extra deurtjes er erin gebouwd hebben. Wat zegt u? Ik mag hopen dat ze er een paar extra deurtjes in gebouwd hebben. Nou oh, ja, ik weet niet wat we moeten hopen. Maar uh, Nederland heeft uh, wat dat betreft boter op zijn hoofd, hoor. Blijkbaar. Ja, blijkbaar. En uh, ja, informeer uh, bij Pauw en Witteman. Uh, het is uitgebreid in een programma geweest. En, uh, en nu las ik vandaag dus in de krant dat uh, Bam uh, tijdelijk zijn werkzaamheden daar gestaakt heeft. Ja, logisch. Ja, ja lijkt Wat doen wij daar? Gaan we daar geld van verdienen al jaren aan die man? Ja. Onbegrijpelijk. Uh, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Nou ja, dat wilde ik gewoon even meedelen. Dank. Dank voor dit, uh, deze bijdrage mevrouw. Dank u wel. Oké. Okay, Dank u wel. We hebben het in dit uur over de ontwikkeling in uh, Libië. Ik vraag nu welke ervaringen u met Libië heeft. Welke herinneringen u daaraan heeft. Misschien heeft u ook wel herinneringen of ervaringen met Gaddafi zelf, met zijn rondreizende circus, met de Beduïne-tenten. En hoe kijkt u tegen de Acties daaraan nu de rebellende winnende hand zijn. 0800 1121 dat is het telefoonnummer van Kazeloenen. Daar kunt u ons op bereiken. E-mail e sturen kan naar Kazeloenen. Onze Facebookpagina van harte aanbevolen. facebook.com. Tot slot twitteren kan ook. Hashtag Kazeloenen of hashtag Dubois. <middels> Les vies prennent la poussière Elle me dit qu'elle voudrait voir la mer d'autres pays un bonheur ordinaire Elle me dit qu'on pourrait se défaire de ces utopies qui rendent nos nuits amères Elle me dit c'est tout et ses colères Comme aujourd'hui la saison Onze historie werd geschreven. Ik heb de intro, ik heb al al al al al J'ai al al al al al al al al le al al al al Le al al al al al al Merk je dat même si niet kan vergeten? Ik weet dat ik je niet kan vergeten. Ik weet dat ik je niet kan vergeten. Ik ce dat ik je niet kan vergeten. Passer d'autres s'en sortent, entre nous rien ne presse Et demain ne fait que commencer Sol. El Medi, Franse Solzagger die uh, bij Motown getekend heeft. Ben de Sol-oom dus. Deels Frans en deels Engelstalig album komt het liedje vandaan. De ontwikkeling in Libië, daar hebben we het over in dit uur van Kazeluna. Uh, uh, bent u wel eens geweest en hoe was dat? Uw verhalen kunt u doorbellen aan ons en dan komt u zo de uitzending in. Ik heb mevrouw Nadji, aan de lijn. Goedenacht. Goedenacht, meneer. U mag het zeggen. Ja, ik heb uh, nou, geen echte uh, leuke herinneringen aan Libië En ik uh, ben zelf heel erg blij dat hij uh, weg is. En nu kunnen tenminste de mensen in Libië uh, een betere toekomst plannen voor zichzelf. Met uh, veel vrijheid en betere relatie met de buurtlanden. Mm -hmm. Wat zijn uw herinneringen aan Libië? Nou, ik heb uh, zo lang dat ik me kan herinneren uh, dat heel veel Surinezen, want daar kom ik oorspronkelijk vandaan... zijn uh, begin jaren 80, midden uh, jaren, jaren 90, mid jaren 80 allemaal naar Libië, messal uh, gereisd om daar uh, te werken. Ja. Veel van hun zijn teruggebracht in een kist omdat ze gewoon overleden zijn... Uh, verhalen zijn onduidelijk. Niemand weet waarom. Uh, een jonge iemand. die heel enthousiast. Uh, naar Libië ging om te werken. in een kist terugkwam. En. Uh, nah goed, uh, maar goed, ja, Maar vermoord? Ja. Of wat was dat.? Wat, wat? Ja, sommige mensen worden vermoord, maar ook niet duidelijk. We horen dat er ruzie was onderling, of met Libische mensen. En het ja, rechtssysteem in Libië is zeer onduidelijk. Ja, maar Preid. Soedanese bo worden wel lomp, beha slecht behandeld in Libië, algemeen. Absoluut, mensen. absoluut. Verschrikkelijk, altijd geweest. Nu zijn er toch ook veel Soedanezen, of is dat, is dat niet waar? Maar goed, dat is meer als vraag bedoeld. Uh, dat veel Soedanezen vechten, hebben toch meegevochten of vechten nog mee aan de kant van Gaddafi? Uh, nou, misschien dit zijn mensen die wel uh, zeg maar individueel gevraagd zijn... en ingehuurd zijn om uh, met hem te vechten. Maar uh, mensen die uh, van Soedan naar Libië zijn gegaan om te werken... die zullen dat niet uh, zo snel 1, 2, 2 doen. Ja. Nee, ik denk van niet. Hebt u enig idee hoeveel Soedanezen er nog in Libië zijn? Uh, nou, uh, ontzettend veel. Dat, dat, dat kan echt... Uh, ja, 50.000 zelfs meer. Ja. Want uh, heel velen die... Uh, zoals u zelf misschien de nieuws weet over Soedan. Het ging of het gaat al jaren heel slecht in Soedan. Mensen die geld hebben en die weg konden... ...via de normale kanalen, en dat is een extra visum vragen... Mm -hmm. ...en daarmee naar een ander land uh, gaan, onder andere naar Nederland. Maar uh, zijn er ook heel veel mensen, vooral van noord kordovaan ...en dat is uh, tegen Libië in de grens, tussen Libië en Soedan, Noord-Soedan... ...die zijn uh, te voet gegaan. Sommigen zijn per vrachtwagen, sommigen zijn per kamelen. Ja. En die zijn massaal daar gegaan. En ze hebben natuurlijk allerlei voorwaarden geaccepteerd om uiteindelijk gewoon aan een, een werkje te komen. Ja. Uh, ze hebben de, de situatie zelf in Soedan uh, vlucht. Maar goed, in Libië was dat niet beter. Maar wat, bent u niet bang dat, uh, uh, nu het er alle schijn van heeft, dat het regime van Gaddafi uh, uh, beëindigd is? Dat er wraak genomen gaat worden op de resterende Soedanezen? Nou, de relatie tussen Libië en Sudan is ook uh, zeer onduidelijk. Uh, zoals we zelf hebben gezien, uh, Gaddafi is iemand die zeer onvoorspelbaar uh, is. Hij heeft elke dag een nieuw beleid. Dus één keer is hij zeer te bevriend met de Sudanese regering... en de volgende dag werkt hij nauwkeurig met de oppositie. Mm -hmm. Dus niemand kan uh, jou vertellen wie zijn echte vriend is en wie niet... Maar u denkt, u denkt dat, dat de Libische bevolking ook dat op die manier ziet? Dat ze niet de Soedanese over één kam gaan scheren met het gevallen regime? Die kans bestaat wel. Ja, ja. De kans bestaat wel heel groot. Maar goed, we hopen dat uh, de nieuwe regering althans een uh, betere inzicht heeft... en tenminste wijs beter uh, beleid gaan uh, maken ja. dan uh, de Gaddafi zelf. En daarmee kunnen ze natuurlijk ook uh, verschil uh, maken en zien tussen mensen die voor geld zijn gevochten voor Gaddafi en mensen die echt ja. gewoon gingen ja. t, uh, werken. Zitten er nog familieleden van u in, uh, in Libië op dit moment? Nee, op dit moment gelukkig niet. Maar ik had wel mijn broertje. Dus die is uh, jaren geleden daar naartoe gegaan. En die is... Uh, met de psychose teruggekomen naar Soedan. Een psychose? Ja. Ja. Dus dit is... Uh, ze behandelen mensen heel slecht. En iedere Soedaneer met een bruine kleur is een slaaf. En dat... Uh, ja goed, als je van een, huis, een goede huis komt... dan accepteer je dat niet. Maar teruggaan naar Soedan... vooral voor mensen die gesmogeld zijn... of mensen die niet met de juiste papieren zijn binnengekomen... is heel erg moeilijk. Want dan heb je meteen te maken met de Sudanese regering zelf... Dus mensen dan kiezen ervoor om in die omstandigheden te werken, maar niet iedereen kan daar tegen. Ja. Dus heel veel zijn ziek teruggebracht, onder andere mijn broertje. Oké, okay. hoe gaat het nu met uw broer? Hij is nu veel beter, ja. Dus uh, ja, we hebben ontzettend veel moeten doen om hem uh, naar normaal te krijgen, waar hij hem niet meer terug, maar uh, ja. veel beter dan toen hij uh, terugkwam. Maar u zei zijn ervaringen in Libië waren slecht, wat, wat is hem overkomen daar? Nou, uh, nou ja, hij werkte en mensen die dus uh, inderdaad niet uh, via de officiële kanalen binnenkomen, die, die accepteren alles, zoals ik uh, eerder heb gezegd. En Libië heeft uh, een bepaald beleid uh, als je als je van een andere land komt. Uh, u mag uw geld niet op de bank zetten. Uh, nee, u mag alle geld op de bank uh, sparen. Mm -hmm. En als u het land oud wil, krijgt u misschien 10% van uw uh, geld die u gewerkt hebt. Dus mensen weten niet wat ze eigenlijk moeten doen. En de rest van het geld, waar blijft dat? Nou, dat blijft binnen, binnen Libië, En die krijgt u ook echt niet te zien. Dus heel veel mensen kopen ontzettend veel goederen... Ja. Soms onnodige goederen om toch dat geld die zij verdiend hebben, om toch op te maken. En ze hopen dat met die goederen, kunnen ze misschien dat ergens anders verkopen aan de minister gedeelte van het geld uh, te krijgen. Maar dat lukt vaak niet. Dus ja, dan ga je smoggelen, dan ga je op een allerlei creatieve wijze het geld uit het land halen. En uh, goed, mijn broertje die heeft uh, naar zijn eigen zeggen heel veel gewerkt. En hij heeft dat geld thuis gespaard. En die is drie keer door Libische uh, ja, kennis is bestolen. En u kunt niet naar de politie. Want uh, goed, als een, een, een, een buitenlander, als ik dat zo mag zeggen, heeft u nauwelijks rechten in Libië. Ja. U bent altijd fout. Ja, maar dat, dat gold en geld voor de Soedanezen... dat geldt voor alle donkere mensen die in uh, Libië Ab rondlopen? Absoluut, ja. ja. Die worden allemaal ook gezien als, als, als slaven? Ja, ook oude mauritanië ja, allerlei mensen, ja. Oké, okay, goed. Nou, ja. dank, dank voor uw verhaal. Ja, graag gedaan. En, uh, en een hele prettige nacht nog. Nou, voor de ook manier. Bedankt natuurlijk. Dag. Ja, dank u wel. Dag. Ontwikkelingen in Tripoli, daar hebben we het over. Het uh, regimes, uh, het kolonelsregime... lijkt gevallen na 42 jaar. Mijn vraag nu in het uur van Kazelunen... is uw herinneringen, uw beelden van Libië. Wat, uh, wat vindt u ervan? Wat heeft u meegemaakt? Bel ons op 0800 1121 of een e-mail sturen kan naar kazelunen.ncv.nl Ik lees nog even een Twitterbericht voor... Uh, van um, Anan Soukou... Libië wordt een tweede Irak. Ik vrees dat er een burgeroorlog zal losbarsten, de moslimbroederschap zal zegevieren met dank aan NATO. Goed, u kunt reageren op allerlei manieren dus in contact komen met ons hier bij Casaluna. vroeg ik loop naar beneden in Weer bijna een dik jaar geleden, kom, loten begon. Het giet naar niet haard, we nog naar De zaal is in los en paad in de bier. Is rustig op stro, geen bekennen. Wee, al hier, heen, zien. Niemand vertellen, weet wie je samen, weet ik hoor. Schemelen, Gering, yeah, mannen van staal, Vol in de zon, de zwakke die blinkt, de schaduw die vel over de weg. En ik weet nou al waar ik wil drinken, straks in ieder keer. Leeg. Het stuk winning. De moet er flink knijpen, daar rende een haas over de knie, de jaas op het stuur. De gaf ze draaien, hier in de verrieën, hemel Zo hoort u Mannen van Staal speciaal geschreven voor de Tour de France van dit jaar. Afkomstig van het gelijknamige album Mannen van Staal. We bereiken ons berichten over storingen in het midden van dit land met Radio 1. De ontvangst daarvan, wat er precies aan de hand is, dat weten we niet. We proberen dat uit te zoeken. Maar ik hoop dat u verder gewoon rustig naar Radio 1 kunt luisteren en dat alles werkt. We hebben het over uh, Libië in uur van de duur van het huis van de maan. Libië, daar gaan de ontwikkelingen bijzonder snel. De compound van uh, Gaddafi zou helemaal gevallen zijn en wordt nog wel gevolgd. Maar het is allemaal niet zo ernstig meer, lijkt het. Hoewel de man zelf nog uh, niet gevonden is. Gerard, goedenacht. Goedenacht. Hoe gaat het met Gerard? Ja, prima. Dank je. En hey, met jou? Naar verhouding heel goed, Gerard. Dank je wel. <laughs> Dank je wel. Wat, wat weet jij over Libië te melden, Gerard? Ik had een hele goede vriend, helaas die overleden. Hij was een, een, een van de weinige ruwe diamantkenners ter wereld, de uh, Lex Grunlo. Uh, hij, hij werkte samen met de Joden. Hij had onder andere, dat hij, uh, hij had eigenlijk zijn leerstoel was eigenlijk bij Max Drukker in Amsterdam, in de, ja, in, in, in, in net voor de oorlog. Ja. En hij mocht van, uh, van Max Drucker mocht hij dan, uh, hij was nog een jonge gast toen, mocht hij uh, van de restantjes van, uh, van, van, van de diamanten, mocht hij dus wat dingetjes uitzoeken, steentjes uitzoeken. En daarop mocht hij dan weer uh, uh, ringetjes maken, zoals hij eigenlijk begonnen met uh, in de diamantwereld. En natuurlijk ook heel veel kennis opgedaan van, van de diamanten, de ruwe diamanten. En die werd toen ook op een gegeven moment werd hij uitgezonden over de hele wereld om. Ja, die ruwe diamant eigenlijk om, om die op te kopen en dan ook uh, werd er voor hem geslepen en uh, van noem maar op. En hij ontmoette natuurlijk ook uh, al die wereldleiders, natuurlijk ook in Afrika. En uh, ja, die verhalen, hij vertelde mij heel veel verhalen, van een ontzettend boeiende man ook. En uh, een van die verhalen die, die mij enorm uh, bij is gebleven, uh, dat was het verhaal over Gaddafi. En uh, hij zei toen al dat Gaddafi gezegd had van... Uh, als het ooit uh, zover komt dat, uh, dat ik eraan ga... dan, dan gaat die al de wereld eraan. <lacht> en dat was natuurlijk... Ja. dat was uh, ik eraan of, uh, of dan alles eraan, weet je. En als een kat in het nauw zit... en in één keer komt dat... en ook natuurlijk uh, het, het geval met... Uh, met die vliegtuigen toen in Engeland... en, en, en ik denk, Ja, ik denk zo... die man, die, die kat zit werkelijk in het nauw. Dus ik... Uh, dat verhaal komt in één keer terug nu vandaag, weet je. Dus ik denk, ja, die, die man. En nu vertelde Janne, die vertelde net ook de met, uh, in het gesprekje ervoor dat uh, de Volkskrant morgen ook een heel artikel erover uh, heeft. Van dat hij uh, dat die Gaddafi uh, zomaar plotseling ook weer ergens kan opduiken. Ja, ik geloof dat een heel commentaar is uh, morgen waarin dat gezegd wordt van. Uh, Pas op, Gaddafi heeft een uh, rijke historie van, uh, uh, nou ja, grappen. Dat klinkt dan grappig, maar uh, van, van vervelende grappen, zal ik maar zeggen. Dus, het uh, eindt over, till het over. Ja, ik hoop niet dat hij je knop kan vinden of zo, wat je op kan drukken, weet je. Nee. Want hij, hij is in staat om, om, om, om, tenminste ook die verhalen van wat Lex Grunner dan tegen mij vertelde. Dat, dat, is echt een, dat is echt maf hoor, die man, die... Uh... Ja, het is, het is wat dat betreft natuurlijk een, een, een bijna klassieke een narcistische leider. Die denkt dat alles om hem draait. Ja. Um, maar goed, hij heeft geen atoomwapens. Dus dat, dat zou in ieder geval betekenen dat, dat zijn rijkwijde om dingen te vernielen uh, enigszins beperkt is. Ja. Maar, maar ja, ja. Je, weet niet, je weet ook niet wat hij wat, wat nog met een. We hebben dan een verhalen verhaal in New York en met een Lockerbie en al die dingen erbij. Je denkt nou. Ja, Iemand die hoeft maar, uh, weet ik veel hoeveel vrienden dat hij heeft, uh, die, die, die zoiets... Die, hij is natuurlijk ook hij is wel gek, maar hij, is natuurlijk, hij heeft natuurlijk ook, ook zijn draaiboek. En ja. ik hoop dat ze er bovenop zitten en dat er toch, uh, dat er toch ook uh, goed werk verricht wordt. En, uh, nou, laten ja. we maar hopen dat het... Uh, nou ja, ik, ik hoorde straks, ik wist dat helemaal niet, dat zei mevrouw Doets net uh, in onze uitzending, dat de tunnels waar hij mogelijkerwijs nog in zit, dat die gebouwd zijn door een Nederlands bouwbedrijf. Ja, zo zijn er heel veel dingen. We kennen het verhaal ook van de nachtkijkers en, uh, en, en, en noem maar op... die ook uh, onderdelen vanuit Nederland komen. Ik ja, uit het ja, oosten van het land kwamen. Ja, uh, ik denk ook wel dat, uh, dat, dat we daarin ook uh, als bedrijf... ook geen, geen schone handen hebben wat Nederland betreft. Maar goed, uh, dat sluit niet uit dat, dat we te maken hebben... met, met een, met een, uh, knetter, een knetter, knetter, knetter, knetter iemand, weet je. Ja. En, en, en, en zolang dat niet gepakt is, uh, heb ik... Uh, ben ik daar toch niet gerust onder? Ik ben bang uh, dat, dat ik je alleen maar gelijk kan geven. Mm -hmm. We zullen het af moeten wachten en maar hopen dat in ieder geval um, hij snel gepakt wordt. Want dan pas zullen ze echt kunnen zeggen dat de strijd geschreden is. Ja, inderdaad. Dat. Ik denk dat, dat, dit gewoon, dat, ze, dat ze hem toch misschien in het algemeen ook wel onderschrijven. Ja, ik weet het niet. Aan de andere kant, denk ik, ze zullen toch ook wel weten wat voor iemand dat het op een gegeven moment is. Want kijk nou. Kijk nou wat één iemand, gewoon een individu al kan doen. In, in, in, in wat we in, in ons gezien hebben. Maar zo'n man die heeft veel grotere invloed en veel meer mensen. Die die. En heeft natuurlijk ook heel veel poen. Ja, maar goed, in alle nuchterheid. We dachten met Van Saddam Hussein natuurlijk ook hetzelfde. Hè? Dat hij net een gek was. Uh, ook, ook een narcist van hier tot Tokio. Uh, ook iemand met een hoop wapens. En dan ook nog echt specifiek chemische wapens werden hem toegericht. En uh, in, in twee gevallen bleek uh, dat hele leger van hem helemaal niks voor te stellen. Ja, maar ja, goed, wat heeft Gaddafi gedaan in die tijd van Lokkebier? Uh, hey, dat, dat, dat is toch wel een... Ik bedoel, daar zat toch wel iets achter. Daar zat toch wel een enorme... Uh, een, een, een, een, ja, die man die, die is gewoon in staat om, om, om, om, om, om een rampen te veroorzaken. Weet je? Ja. Dus dat, dat, dat is, maar goed, we, ja. laten we maar hopen en bidden dat het allemaal goed afloopt. Dus, uh... Precies. We zullen het allemaal af moeten <lacht> wachten. We ja. weten het ook niet. We zitten een beetje te speculeren. Maar dat mag wel op dit tijdstip toch Gerard? Ja, zeker, tuurlijk. Oké, okay. dank voor het bellen. Jo. Dank je wel. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van uh, Casa Luna... waarop je ons uh, kunt bereiken. We hebben het over uh, Libië. En wat voor verhalen heeft u erover? Hoe kijkt u tegen de gebeurtenissen eraan? ontwikkelingen gaan bijzonder snel. Maar ja, de vraag is natuurlijk, waar is de oude vos? 0800-1121 is het telefoonnummer waarop u ons kunt bereiken. casaluna.ncv.nl is ons uh, e-mailadres. Muziek van de neals's group raccoon to call, two people one old and no memory at all they're just a waiting nest some yelling some tall some quiet some small and they nibble along well and you know no can do for you oh took a hit a good hit like a car For free Some ladies out there Nobody that seems to care And no beauty queens out there They're just a waiting it least stare straight through the room We all give away our goods too soon And we're waiting for something to say Instead of listening Took a hit. Denne meldt op teletekst dat Gaddafi het Libische volk toegesproken heeft via de, een lokale radiosender. Uh, ze hebben gezegd dat het terugtrekken uit het hoofdkwartier een tactische zet is. Dat zou dus betekenen dat hij inderdaad nog in leven is en dat hij dus zich ergens bevindt. Maar niemand weet precies waar. Als we meer weten dan hoort u dat op deze zender Radio 1. Het laatste nieuws ook in dit programma Kazeluna. We hebben het over uw herinneringen aan Libië en Tripoli. Marian, goedenacht. Goedendacht, met Marian. Dag. Ik heb twee jaar geleden een groepsreis van 16 dagen gemaakt door Libië. Oh. Dus ik zit de hele dag met verbijstering naar CNN te kijken. En waar bestaat die verbijstering uit? Nou, omdat ik een heleboel herken wat de locatie betreft. En zoals Tripoli, Benghazi, hoe dat, dat nou uitziet en wat er gebeurt. Wij zijn naar Tripoli gevlogen. En daar hebben we... Daar zijn we twee of drie nachten gebleven. Uh, dat oude gebouw waar hij die eerste gekke toespraak hield... dat is een prachtig museum. Toen zijn we naar Benghazi gevlogen. Nou, Toen hebben we daar die uh, sirene en die hele kop, uh, die kop van, de, van die kuststreek helemaal bekeken. En toen met de bus weer terug langs de kustlijn richting Tripoli. Dus al die steden, die hebben wij allemaal bezocht. En die dorpjes... en. Ja, en dan zie je op televisie die, die weg en dan links en rechts woestijn. En wat die mevrouw uh, uh, vorig jaar zei, dat ze het had over die Soedanese. Ja. ja, dat klopt. Al het vuile en zware werk door, wordt door pikzwarte mensen gedaan. Ja, ja. Laten we even beginnen met, met, met uh, het waarom. Want waarom koos je voor Libië als uh, doel, als reisdoel? Eh... Um, ik ga sowieso graag naar islamitische landen en ik had over Libië gelezen. En dat daar de Griekse en Romeinse opgravingen mooier zijn dan Rome en Athene bij elkaar. En dat oh. is schitterend. Ja? Ja, dat uh, museum van uh, dat, ou, uh, die, uh, dat oude fort waar uh, Gaddafi uh, zo stond te gillen. Dat is een prachtig museum, prachtige opgravingen. En ik weet niet of je wel eens hebt gehoord van het Great Man-Made River Project. Mm, nee? Ja, dat, nou ja, dat was, dat was een project van Gaddafi, toch? Ja, ja, ja, ja, ja. 500 meter onder de woestijngrond, daar zit duizenden jaren oud helder water. Ja. En als je dat op Google tikt, dan zie je dat helemaal uitgebreid. En van daaruit wordt water naar de kustlijn, want daar wonen de mensen, verder is het eigenlijk allemaal woestijn. En van daaruit wordt dat water getransporteerd. Dat hebben wij ook bezocht. Dat is niet te bevat hoe ingenieus dat is. Maar daarmee wordt dus echt antiek water zeg maar, onttrokken ja. aan de bodem. Eh, dat ja. wordt gebruikt om, om, om mensen en dieren en, en planten te voeden. Ja, dat wordt gebruikt om de, om, uh, de, de steden en de dorpen in de kustlijn... maar vooral uh, Tripoli en Benghazi, van uh, schoon drinkwater te voorzien. En waarschijnlijk zit, zit daar nog voor duizend jaar uh, ja, drinkwater. Okay. En uh, nou zijn ze ook bang dat uh, als, het, als dat gebombardeerd en kapot gemaakt wordt, dat, dat is, wordt desastreus. Ah, ja. Maar dat is uh, op het bankbiljet van... Nou, op een van de bankbiljetten staat dat Great Man Made River Project... ...staat er ook op afgebeeld. Dat was een prestigeobject object uh, van, uh, van Gaddafi dus, met andere ja. woorden. Ja, ja. en er zijn, er zijn een heleboel bronnen aangeboord. En die, uh, ik zal maar zeggen, grote rioolbuizen van vier meter uh, diameter... ...die worden dan uh, in het zand gelegd. Ja, het, het is indrukwekkend... En dan zie je allemaal piksproetswarte mensen zie je met, met lappen voor hun gezicht en lappen om hun hoofd. Die zie je daar in die woestijn, zie je daar aan het werk. Ja. En dan, dan wordt dat water naar een bekken gevoerd en vandaar naar de, naar, naar de grote steden. Ja, ja. En er is... Uh, nou ja, oh ja, en uh, toen wij in Tripoli aankwamen, toen stond ik verbijsterd over al dat straatvuil dat er lag. En uh, nou ja... Op de laatste dag kwamen we weer terug in Tripoli. En toen zei ik tegen een van die reisgenoten... Goh, wat is het hier schoon. En ik heb ook aan een uh, Libere gevraagd van... Waarom is hier zoveel vuil? En toen zei hij... Ja, dat doen die buitenlanders. Ja. <laughs> ik denk, er is niets nieuws onder de zon. Ja, ja, geef lekker de buitenlanders maar de schuld. Ja, en we zijn ook nog uh, naar het... Dat we, we hadden ook steeds in de bus een, uh, ja, een jongen van een jaar of twintig. Sprak geen Engels. Die lag achter in de bus, hielp je met uitstappen, en dat bleek eigenlijk een soort veiligheidsagent te zijn. Ik wou eens zeggen, een want gezeltje. twee jaar geleden uh, werd toch iedereen... Uh, zeker buitenlands, werd goed in de gaten gehouden. Ja, maar je had niet het idee dat je, dat je in de gaten gehouden wordt. Bovendien loop je daar, en zeker als vrouw... loop je daar superveilig rond. Want ja, dat is meestal zo in een dictatuur. Ja, want ja. je hoeft maar het woord politie te fluisteren. En, uh, en ze staan er met dertig man. Ja, en, en uh, ontzettend aardige mensen... Heel, echt, uh, echt heel aardig. Maar goed, beneden die kustlijn heb je alleen nog maar wat woestijnvolken. Dus da daar woont ook iedereen. En Sierte, de stad waar hij, uh, waar, waar hij dus geboren is. En ja, die hele kustlijn hebben we bekeken. En toen kwamen we, toen zijn we ook nog geweest in Gadames En dat uh, ligt aan de zuidpunt, een grensplaats aan de zuidpunt van Tunesië. En toen werd er een, uh, een woestijntocht georganiseerd. En uh, nou, als ik ergens niet van hou, dan is het van woestijntochten... met een hele groep dus. <laughs> en mijn kamergenoten, wij zeiden van, wij gaan niet mee. Ah. En toen bleek dus dat wij mee moesten. Want oh. wij zaten op een hele strategische grensplaats. En dan zou die bewaker, die kon zich niet in tweeën splitsen... want die ging met de groep mee. Oh, okay. En wij mochten daar niet alleen blijven... Dus begon de groep te morren van... Ja, maar jullie duperen ons. Nee, jullie duperen ons. Wij moeten betalen, iets waar we niet heen willen. Nou, er is heel even wat gesteggeld. Maar uiteindelijk mochten wij met z'n tweeën in Cadabens blijven. Oké, okay, zonder... Een hele bijzondere stad. Zonder 20 twintigjarige jochie. hè Zonder 20 twintigjarige jochie, de bewaker. Nee, het was, was een hele aardige jongen. Hij sprak alleen geen, uh, geen woord onder de slagboom door. <laughs> maar Tripoli, heel bijzonder. Want ja, ja je hebt de oude Medina... En dan heb je dan het gewone Tripoli... en dan heb je nog die hele nieuwe Italiaanse wijk, die is, die is zo modern. En Jeremy, Jeremy Wouters, je Twitter net... hopelijk blijven de archeologische schatten in Libië goed bewaard en bewaakt... anders dan het museum in Baghdad, dat leeggeroofd is. Ja, dat zul je van harte onderschrijven. Het is de... Uh, de musea zijn prachtig. En de, de oude Romeinse en Griekse opgravingen zijn... Schitterend, uh, Leptus magna. Nou, dat is prachtig, prachtig. Ook nergens touwtjes, waar je, dat je dus daar tussendoor moet lopen. Ja. Het is zo verschrikkelijk mooi. Ik heb geloof ik wel uh, meer dan duizend foto's. Het is zo mooi En dan nou schijnt er nog 60% onder het woestijnzand te liggen. Nou, kijk eens aan. Maar, maar, uh, een ontdekken nog steeds. Een, een heleboel uh, mozaïeken van die oude Romeinse huizen... Die liggen ook gewoon zomaar in, uh, in de zon te verbleken. Ja. Dan kun je gewoon... kan uh, iedereen die steentjes maar pakken. Ja, ja, maar ja. het is zo mooi. En Fik Meijer... Die historicus, die had ik op de radio er ook alles eens over gehoord. En over het beroemde mozaïek van Slieten. En daar had hij zo enthousiast over verteld. En in Tripolis stond ik voor het mozaïek van Slieten. <laughs> maar wat is dat precies, dat mozaïek? Ja, dat is een beroemd mozaïek. Het zoiets dat je, ja, je hebt, je hebt mooie Romein, je hebt Romeinse mozaïeken en uh, ja, uh, keizer Severius is daar ook geboren, die, die, uh, die Romeinse keizer. Ja, het is, het is werkelijk heel bijzonder. En s'avonds, dan komen de vrouwen als fladderende vleermuizen, die komen dan de straat op. Ja, ja. ja, dat, nou goed, uh, dat viel da, mij ook op. In, dat in was twee en... jaar geleden. Uh, en misschien komt binnenkort wel weer het moment uh, dat je er ook naartoe kan. Maar dan zonder ingewikkelde toestanden en zonder uh, bewaker. We moeten het even afwachten. Dank in ieder geval voor jouw verhaal Marjan. Ja, oké. Okay. Dag. De BBC die meldt uh, dat, uh, volgens een regeringswoordvoerder dus van het uh, Gaddafi-kamp, um, dat, uh, dat Gaddafi zijn compound zou verlaten zou hebben omdat het geen strategisch of militair doel meer diende. Met andere woorden, hij kon eruit, dus uh, hij moest ook maar weg. En het was compleet aan gort geschoten uh, door de NAVO-luchtaanvallen: 64 NAVO-luchtaanvallen, heeft Gaddafi zelf gezegd, uh, schijnt hij dus gezegd te hebben op een uh, toespraak. Die uitstonden is op een lokale zender. Uw herinneringen aan Kazloem, aan, aan, aan Libië. Um, wat heeft u meegemaakt? Wat vindt u van de gebeurtenissen daar? Het kan nog uh, 10 minuten lang. 0800 1121, dat is ons uh, telefoonnummer. What to do And I'm moving on Yeah, I'm moving on But one and one is two And two and two is four I'm walking back and forth On your cracked tile kitchen floor With the orange juice And the sun that shines Here it breaks my heart Leaving you behind It really Breaks my heart Leaving you behind All my ships Have sailed Away The price Of this quality That there's plenty of time to pray And plenty of time to wait gonna get it clean, headed down the border road, call the hell I mean, head headed down the border road. call the But they just can't Lenny Kravitz, Black and White America, gaat over Martin Luther King. Zondag aanstaande dan wordt er een standbeeld onthuld in Washington... op de 48e verjaardag van de I Have a Dream speech. Obama, de president, zal dat standpuntbeeld gaan onthullen. Daarvoor hoorde u uh, uh, Amos Lee met El Camino. En met die twee plaatjes eindigen we deze uitzending van uh, Casa Luna. Wij gaan de kaarsen hier uitblazen en er een eind aan breien. Zometeen op Radio 1 kunt u luisteren naar Nog Steeds Wakker Nederland, WNL...